door Meegens. Goedemiddag, Mubarak moet nu weg, blijft de eis van honderdduizenden betogers in Cairo. Informatiebelastingtelefoon zwaar onvoldoende, zegt Consumentenbond. Een Relatief onbekende Magiel de Graaf voert PVV-lijst van de Eerste Kamer aan. Het is bewolkt, temperatuur ligt tussen de 6 graden in het noorden... en zo'n 10 graden in het zuiden van het land. Later in de middag gaat het vanuit het zuiden flink regenen. Vanavond trekt die neerslag dan naar het noorden... Vannacht en vooral morgenochtend kan er in het noordoosten sneeuw vallen. Verder is het morgen overdag regenachtig. Zondag, dan blijft het vrijwel overal droog. Ja, geluid vanuit Cairo. Daar wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen de president, president Mubarak. Die gisteravond een speech hield en toen bekend maakte dat hij opnieuw niet uh, gaat aftreden. Uh, op het Tagrierplein staat verslaggever Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. Hans-Jaap, is het uh, deze keer groter dan vorige week? Nou, het is behoorlijk groot. Het is heel lastig te zeggen hoe groot het precies is, omdat niet iedereen op het Tagrierplein is, maar ook uh, in de straten en naast en bij het gebouw van de staatstelevisie. En ook zijn er, uh, er zijn op dit moment enkele honderden die bij het Paleis uh, leuzen staan te roepen. Dus het verspreidt zich wat meer door de stad. En het middaggebed, dat is inmiddels achter de rug. Uh, wat gebeurt er op dit moment? Nou, er komen steeds meer mensen aan bij het, het Achriplein. Uh, je wordt daar gevoerd. Er is een enorme rij van mensen die daar keurig staan te wachten tot ze uh, naar binnen mag. En ik denk, op een gegeven moment kun je op het plein zeggen vol is vol. Want dan past er niemand meer bij. Mensen uh, kan het nog net. En dus uh, wijken ook daardoor al mensen uit naar andere locaties waarover ze horen. Ja, andere locaties. Want uh, een van die locaties is het, het paleis van Mubarak. Daar zouden demonstranten naartoe willen? Ja, daar zijn dus ook al uh, mensen. Maar er zijn twee paleizen waar ze eventueel naartoe zouden kunnen gaan. Maar uh, dat is een locatie die interessant wordt. Uh, bij het parlement staan er steeds heel veel demonstranten. Maar die zaten er ook al de afgelopen dagen. En bij de komende staatstelevisie is een soort keten gevormd. Zoals dat ook bij het plein is uh, gebeurd. ...zodat ze iedereen fouilleren die daar naartoe wil... ...en ze proberen medewerkers van de staats uh, tegen te houden. En ook eens een uh, goed demonstranten in, in discussie met uh, de militairen die daar staan. Want dus, je moet je voorstellen, daar staan uh, heel veel panzerwagens en tanks voor het gebouw... ...die hebben er ook al die tijd al gestaan. En ja, mensen willen toch van het leger horen van... Uh, uh, we willen niet toch onze kant kiezen, want het leger heeft gezegd we staan achter Mubarak. Heel ja. veel mensen die ik spreek zeggen ja, wij denken dat het tweespalt is binnen het leger. wij proberen die kant die wel uh, aan onze kant staat, uh, nou ja, nog verder te overtuigen dat ze druk moeten uitoefenen op die andere kant. Dat uh, het hele leger uiteindelijk niet meer zegt we staan achter Mubarak, maar wij, wij steunen het volk. Iets wat we natuurlijk al eerder hebben gezegd, hoort, maar tot nu toe deze officiële verklaring vandaag. Het lijkt dat Mubarak staan. Ja. Die verklaring vanochtend, een nieuwe verklaring door, door het leger uitgedaan inderdaad. Waar, waar, waaruit uh, je kan lezen dat ze nog altijd achter Mubarak staan en vinden dat, uh, dat de mensen weer, weer aan het werk zouden moeten gaan. Uh, uh, merk je daarin een, een verandering van gedrag van de, van de soldaten op straat? Nee, dat verder niet. Die liepen ook gewoon zodat net door het publiek. Die worden verder niet lastiggevallen. Sommige mensen gaan in discussie. Uh, maar ja, mensen voelen dat toch wel. Uh, deze verklaring en die verklaringen van uh, Mubarak gisteren en uh, vicepresident. gewoon oh, een beetje als een soort slag in het gezicht. Uh, en, en zij hopen uh, dat deze demonstratie. en alle andere toestanden die ze vandaag zullen veroorzaken. ...dat die toch nog veranderingen teweeg kunnen brengen. Maar je ziet ook wel een wanhoop eh, onder betogen. Zoals dus zeggen ze zelf dat ze vastgesloten zijn. Niemand begrijpt meer hoe dit conflict wordt opgelost. Ja, want hoe lang kan dit zo doorgaan? De, de, de, die mensen daar wekenlang al op dat plein. Hoe, hoe lang hou je dat vol, hè? Tot september. Want dan gaat Mubarak sowieso weg. Ja. En uh, dat zeggen ze ook. Maar ja, dan hebben ze natuurlijk niet meer door de demonstraties uh, weggekregen. Of dat is al de belofte natuurlijk van Mubarak dat hij weggaat in september... En dat zou natuurlijk wel voor de demonstranten een beetje sneu zijn, dat het op die manier zou aflopen. Maar zij rekenen er nog steeds op dat zij zoveel uh, ja, mensen op hun been kunnen krijgen, het land ook zo kunnen verlammen, ook eventueel door stakingen, dat er toch ja, binnen dat leger. en daar zou het dan vermoedelijk moeten dat de meeste demonstranten uh, veranderingen komen, zodat het leger naar voren stapt en zegt tegen Mubarak uh, het is genoeg geweest. Ook sommige demonstranten zijn er steeds bang dat het leger hen van het plein zal halen. En niemand weet precies wat er in de komende dagen gaat gebeuren. Hans-Jan Melissen van de Wereldomroep op het Agrierplein in Cairo, dankjewel. De Consumentenbond geeft de belastingtelefoon een ruime onvoldoende. De Bond stelde vijftig vragen aan medewerkers achter de telefoon. Maar de antwoorden waren grotendeels fout of incompleet. Vorig jaar scoorde de diensten ook al slecht op de kwaliteit van de antwoorden. De belastingtelefoon is wel verbeterd op het gebied van wachttijd en begroeting. Daar krijgen ze een zeven voor. Consumentenbond zegt dat het fijn is als medewerkers netjes goedemorgen zeggen. Maar dat de kwaliteit van de antwoorden om te huilen is. In de haven van Rotterdam is 145 kilo cocaïne onderschept. Die drugs waren verstopt in een reusachtige stalen haspel. Afkomstig uit Peru, zegt Justitie. Echt in het binnenste van de harspol in een stalen buis, ook weer dichtgelast. Daar bleken de pakketten cocaïne verborgen te zijn. Toen daar door de douane een gaatje ingeboord werd... hebben twee drugshonden van de douane die hebben aangegeven dat het inderdaad ging om, om drugs. Drie mannen zijn aangehouden. Eén daarvan is een Colombiaan die in een gestolen Audi zat... die dinsdag met hoge snelheid op de A58 een ongeluk veroorzaakte. Daarbij raakte een andere verdachte in die auto... dermate ernstig gewond dat hij later overleed. De traumahelikopters van de ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen kunnen weer s'nachts worden ingezet. Zo heeft staatssecretaris Atsma besloten. Helikopters bleven sinds uh, november s'nachts aan de grond. Ze mochten in de nachtelijke uren de daken van de academische ziekenhuizen niet gebruiken, want dat zou te gevaarlijk zijn. Maar Atsma vond dat de traumahelis ook s'nachts moeten kunnen worden ingezet en vroeg deskundigen om advies. Die vinden het niet gevaarlijk dat de traumahelikopters s'nachts op het dak van de ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen mogen landen en opstijgen.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 PVV-fractieleider in de Haagse gemeenteraad. Voor die tijd was hij niet politiek actief. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, uh, buiten Den Haag is die graaf een uh, uh, totaal onbekende. Waarom toch de keus voor hem? Nou ja, het is iemand die zich in korte tijd op typische PVV-manier... in de kijker heeft uh, gespeeld. De graaf, 41 jaar, was uh, begonnen als fysiotherapeut... later werkzaam in de farmaceutische industrie... En kort na zijn aantreden als raadslid vorig jaar baarde hij meteen opzien door... Uh alle gesubsidieerde instellingen in de gemeente Den Haag te vragen... om een jaarverslagen uh, te, in te sturen om te con kunnen controleren... of uh, er niet sprake was van wat hij noemt linkse hobby's. En die stelt hij dus ook lustig aan de kaak in de Haagse gemeenteraad. Nou, de graaf is afkomstig uit een vissersfamilie... heeft een typische Scheveningse nuchterheid. Debatteert scherp, presenteert zich gemakkelijk en dat ging ook vandaag zo. En politiek actief was hij daarvoor niet... maar wel altijd politiek betrokken, zo zegt hij.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 Beren trots op. Trots omdat hij nu eindelijk wat kan doen. Want uh, naar eigen zeggen zag hij met leden ogen aan hoe uh, de, zijn stad uh, Den Haag en Scheveningen veranderde. De criminaliteit toenam, ouderen en zieken steeds slechter verzorgd werden. En ook die islam, jawel, baart hem al lang zorgen.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 met tegenstanders als Elko Brinkman. Uh, Roger van Bokstel en, en Luc Hermans, is die daar wel tegen opgewassen? Nou ja, dat zal dus moeten blijken. Hij is wel gesneden uit het uh, typische onverzettelijke PVV-hout, waar alle argumenten op stuk lijken te slaan. Uh, uh, aanstaande zondag in het Radio 1-debat om 12 uur zal hij uh, namens de PVV uh, het woord voeren. Hij zal dus volop meedoen aan de debatten. Ja, en dan blijft natuurlijk nog een beetje de vraag: waarom weten we de rest van die Eerste Kamerlijst nog niet? Nou, dan moeten we vooral niks achterzoeken, zegt Geert Wilders, want die lijst is gewoon nog niet helemaal af, althans voor 99 procent... en de kandidaten zijn ook nog niet helemaal klaar. Michiel Breesveld in Den Haag. Winterswijk, daar zijn de operatiekamers van ziekenhuis Koningin Beatrix... onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie voor de gezondheidszorg... had bij een onverwachts bezoek ernstige fouten gevonden. Bijvoorbeeld, kledingvoorschriften werden slecht nageleefd. Patiënten werden niet volgens protocol naar de operatiekamer gebracht. En ook werd er slordig omgegaan met middelen voor anesthesie. Patiënten hadden zo een verhoogde kans op besmetting, zegt de inspectie. Koningin Beatrix Ziekenhuis in Winterswijk heeft nu beloofd... dat de zaken per 1 maart weer op orde zijn. De World Press-foto van 2010 die is gewonnen... door de Zuid-Afrikaanse fotograaf Jodie Bieber. Ze maakt een portret van de Afghaanse vrouw Bibi Aisha. Haar man had haar gezicht verminkt omdat ze was weggelopen. Die foto stond in augustus op de cover van het tijdschrift Time. Volgens de jury is het een iconisch beeld dat veel zegt over de ellendige toestand waarin veel vrouwen leven. De directeur van de World Press Photo. Het is een portret van een Afghaanse, nou eigenlijk jonge vrouw, ze is 18 jaar. Uh, en het is, uh, ja, het is eigenlijk een portret wat in eerste instantie vooral heel veel schoonheid uitstraalt. Uh, maar als je verder kijkt zie je tegelijkertijd ook zeg maar het, uh, het litteken van haar gezicht omdat haar uh, neus is, uh, is afgesneden. Op 7 mei wordt de World Press Photo uitgereikt, Gebeurt in Amsterdam. De Fransman Jo Wilfried Tsonga is zonder te spelen doorgedrongen tot de halve finales van het ABN Amro tennis toernooi. Zijn tegenstander Thomas Berdig namelijk die meldde zich af voor de kwartfinale tegen Tsonga. De Tsjech heeft griep. Tsonga moet het in de finale opnemen tegen de winnaar van de partij tussen Ivan Ljubicic en Marcos Bagdatis. Die partij is intussen begonnen in Ahoy in Rotterdam. Marcella Mesker, wie van die twee heeft de beste papieren? Nou, dat is nog uh, moeilijk te zeggen. We zitten aan het eind van de eerste set. Uh, de Kroaat uh, Ivan Lubicic leidt met 5-4. Bagdadis had een vroege break uh, voorsprong, heeft dat dus uh, laten lopen. Als je kijkt naar de onderlinge ontmoetingen, vijf keer tegen elkaar gespeeld. 4-1 voor Bagdadis, de Cypriot. Dus ja, dan kan je zeggen, hij heeft misschien de beste papieren. Hij is natuurlijk ook de man die Andy Murray uit het toernooi sloeg. Maar uh, we zijn er dus nog niet 5-4 pas in de eerste set. Maar jij kijkt natuurlijk vooral uit naar vanavond, hè? Ja, dan staat er een mooie wedstrijd op het programma om half acht. Robin Söderling, de favoriet, als eerste geplaatste zweet... tegen Mikael Juschny, de Rus... die gisteren nog Timo de Bakker uitschakelde in twee sets. Nou, dit is een herhaling van de finale van vorig jaar. Toen won Söderling. Juschny was toen niet helemaal fit. Maar ja, dat zijn natuurlijk twee top-tien spelers. Nummer vier tegen nummer tien. Dus dat is absolute topwedstrijd. Daarna hebben we nog uh, Trojtski tegen Silic, Een Servier tegen een Kroaat. Uh, altijd uh, een interessante ontmoeting. Twee spelers, alle twee bij. Bij de top 30, dus dat is leuk. En nog een heel klein Nederlands tintje. Timo de Bakker en Robin Hazen. Zij dubbelen vanmiddag, aan het eind van het middagprogramma... tegen Lodra en Simonic. Dus dat wordt een echte test voor de jonge Nederlanders. Veel kijkplezier daar. Marcel Mesker, dankjewel. Het contract van trainer Harm van Veldhoven bij Rode JC... is met één seizoen verlengd en loopt nu nog tot de zomer van volgend jaar. Van Veldhoven is 2,5 jaar in dienst bij de Limburgse club... Hij presteert uitstekend met Roda. De club staat zevende in de eredivisie. We hebben verkeersinformatie. Goedemiddag, Sean Bakker. Goedemiddag. Een file na een ongeluk op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort... tussen Ermelo en Strandhorst. Drie kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dankjewel. De hoofdpunten van het nieuws. Het Tagrierplein in Cairo staat weer bomvol met tegenstanders van president Mubarak. De informatie die de belastingtelefoon geeft, is ver beneden de maat, zegt de Consumentenbond. En de relatief onbekende Magiel de Graaf is lijstaanvoerder voor de PVV in de Eerste Kamer. Een groot politiek talent, zegt Geert Wilders. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Het is uh, 13 minuten over 1. Zometeen het vervolg van lunch bij de NCAV. Er zijn weer goede deals bij KPN. Onze topaanbiedingen voor ondernemers.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, alle ogen zijn nu gericht op Egypte... maar het begin van de opstand in de regio begon natuurlijk in Tunesië. En hoe is het daar nu eigenlijk? Het laatste deel van het radiodagboek van tennisser Jacco Elting. En daarin vertelt hij over zijn grote hobby. Laat hem vooral horen zo te zien. Dat belooft nog wat zometeen. Na half 2 stand.nl en daarna gaat het over Egypte... en de toespraak die president Hosni Mubarak gisteravond hield... De wereld keek gespannen toe, de demonstranten op het Tahirplein waren muisstil... totdat duidelijk werd dat Mubarak nog steeds niet van plan is om weg te gaan. Hoe moet het daar nu verder? En dit is onze stelling. De internationale druk op Mubarak moet flink worden opgevoerd. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070, dat kost wel 50 cent. Dus kunt u misschien gratis bellen. Het Nummer is 0800-1101, dus 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar atstan.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, het is de day after the night before dat Mubarak dus aanbleef als president van Egypte. Het land staat in brand en de ogen van de wereld zijn gericht op Cairo, Mubarak... en op de demonstranten op dat plein. Maar de Arabische opstanden begonnen natuurlijk in Tunesië. De Tunesische president Ben Ali stapte in januari op... nadat hij door het volk daar in op, opstand was gekomen...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 Zijn actie was het begin van wat nu de Jasmijn-revolutie wordt genoemd. President Ben Ali is al 23 jaar aan de macht. Hij duldt geen enkele oppositie. Er is geen vrije pers en er zijn geen onafhankelijke rechters. Mensen houden niet langer hun mond. En praten vrij uit tegen buitenlandse journalisten... En dus moeten de autoriteiten nu wel iets doen in een poging om het protest te smoren. Eerder vandaag ontsloeg de president de hele regering en daarna riep hij de noodtoestand uit. Duizenden mensen gingen toch de straat op om het vertrek te eisen van Ben Ali. In de straten van Tunis heerste anarchie. Er was traangas, er werd met scherp geschoten. Het hielp niet meer dat president Ben Ali zijn regering naar huis stuurde... En de noodtoestand uitriep. De Tunesiërs wilden maar één ding. We hopen dat in Tunesië waar de president has En dat vertrek is er dus gekomen. Waar president Ben Ali op dat moment is, blijft onduidelijk. Tunesiërs richten hun blik voorzichtig op de toekomst. We hopen dat we onze president. Ik heb mijn geliefde zoon verloren. Maar hij is wel de trots van de natie geworden. Hij is een martelaar die het volk van tirannie heeft bevrijd. Gelukkig is hij niet voor niets gestorven. Maar hoe is het een kleine maand later daar in Tunesië... en kunnen ze in Egypte leren van de ontwikkelingen in Tunesië? Ik praat erover met economiestudent student Sofjan Marzouki... die samen met vijf andere Tunesiërs de werkgroep Initiatief Tunesië heeft opgericht. Goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Ja, begin januari uh, beleefde de opstand in Tunesië het hoogtepunt, kan je zeggen. Hoe is het daar nu eigenlijk? Um, nou, in principe is de Tunesië nu uh, geen goede situatie. Uh, er heerst natuurlijk heel veel chaos nog in het land. Uh, de, ja, de macht is vrij onduidelijk. Er zijn nog ontzettend veel machtswisselingen... En uh, in principe kan je zeggen dat het nog lang niet, uh, ja, lang niet gedaan is in Tunesië. Vallen ook nog dat... steeds doden? Hè? Er vallen zeker ook nog steeds doden. Maar ja, het wordt voornamelijk overschaduwd door de, door de gebeurtenissen in Egypte op dit moment. Ja, ja. Ja, de, de rust in Tunesië is nog lang niet teruggekeerd. Ben Ali, de president, is dus weg. Um, ja. Er vallen nog doden, hebben we gezegd. Gewonden bij protesten. Inderdaad. Tegen wie zijn die protesten dan nu gericht? Uh, nou, zoals je ziet in Tunesië was uh, iedereen met een beetje macht was, uh, was geleerd aan de president of aan zijn familie of aan zijn oude politieke partij. Uh, dat betekent dat alle mensen die ook opgeleid werden tot machtsposities, uh, ja, dus direct met hun te maken hadden. Uh, en aangezien alle gouverneurs bijvoorbeeld zijn veranderd en parlementsleden, uh, zijn mensen er nog steeds tegen dat die mensen uh, in machtsposities komen. Dus vaak zijn tegen hun de, de demonstraties gericht. En uh, ja, vooral ook heel veel represailles tegen mensen... die ooit met het oude regime te maken hebben gehad. Ja, maar dat, dat, dan heeft het ook over gewoon een, bijvoorbeeld een politieagent of zo? Ja, ja, ja. bijvoorbeeld uh, politieagenten, uh, politiecommissarissen... oud-parlementsleden, oude ministers. Ja. Um, ben je er nog? Ik hoorde een bliepje. Nou, dat is vaak uh, dat je denkt van nou, dat uh, gaat even niet goed daar. En uh, dat bliepje zit niet in hem, maar uh, zit vooral in de verbinding. Ik hoor je weer uh, praten, um, um, uh, Sovien. Uh, dus okay. je bent er weer, hè? Ja, ik ben er weer. heel goed. Um, nou, er ja, kwamen dus ook weer mensen om bij protesten in Tunesië. Daar horen we nu op dit moment heel weinig over. Want alles wordt overschaduwd door Egypte natuurlijk. Ja, inderdaad. Dat is wel wrang natuurlijk ook. Ja, dat is heel jammer. Maar ja, dat, dat is hoe de media werkt natuurlijk. Alle ogen zijn op Egypte gericht. En uh, ja, voor de internationale betrekking is natuurlijk, uh, heeft Egypte veel meer effect... Dan, uh, dan wat er in Tunesië is gebeurd. Um, maar we moeten vooral niet vergeten dat wat er in Egypte is gebeurd... zonder Tunesië uh, ja, op dit moment niet had kunnen gebeuren. Nee. En dat de situatie in Tunesië of de revolutie in Tunesië... de Egypte daar heeft gestimuleerd om, uh, om tegen Mubarak en zijn regime te demonstreren. Ja. Voel, voel je je wel uh, verwantschap met de mensen die daar nu op dat plein staan? Ja, ja zeker. Zijn, uh, ze strijden dezelfde strijd. Uh, zij willen vrijheid. De vrijheden die ze nooit hebben gekend. En die de Tunesiërs ook nooit hebben gekend. Uh, en daar, daar, daar zien we veel raakvlakken natuurlijk. En... Uh, zijn bepaalde dingen, ja, andere dingen waar ze voor demonstreren. En uh, de revolutie is natuurlijk in Tunesië anders gegaan dan in Egypte. Uh, maar in principe, de, de kern daarvan is hetzelfde. Ja. Okay. De, nou hebben we gezien daar in Tunesië... dat het wegsturen van die president, dat dat niet gelijk de oplossing is. Het ei van Columbus, uh, sterker nog. Het is nog steeds heel onzeker en onduidelijk, zeg jij ook. Precies. Um, dus in hoeverre kunnen ze daarvan leren in Egypte? Um, nou, daar kunnen ze zeker veel, veel van leren. Maar ik denk dat de mensen vooral moeten begrijpen en moeten weten... Um, dat het niet erg is om een stap achteruit te doen als je weet dat je de twee naar voren kan maken. Uh, zoals je ziet, de mensen hebben al meer dan 50 jaar in Tunesië geen vrijheden gekend. Of bepaalde vrijheden die, die we hier in het Westen al wel hebben. Um, en mensen zijn er, zijn er zijn wel bereid om daarvoor een stukje op te offeren. Om een tijdje in een machtsvacuüm te zitten. Om een tijdje in chaos te leven. Dit is beter dan een, een zogeheten overgangssituatie waarin het geleidelijk aan zou gaan, zeg je eigenlijk. Precies, maar zo'n overgangssituatie kan niet. Uh, in vrede gaan uh, ja rustig uh, gebeuren eigenlijk. Ja. Wat, wat moet er volgens jou nu gebeuren dan daar? In Tunesië daar hebben we het over. In Tunesië, ik denk dat, uh, ja, dat de nieuwe regering of de tijdelijke regering... Uh, ervoor moet zorgen dat, ja, dat de rust in het land wordt gehouden. Dat de mensen ja, weer aan het werk kunnen vooral. En dat er vooral weer orde komt uh, op de straten. Uh. Um, en in ieder geval er zijn zoveel mensen geleerd geweest met oude regimes, zoals ik al eerder zei... En daarvoor moet de juiste en ja, rechtvaardige oplossing voor komen. En natuurlijk, de economie die van Tunesië nu uh, ja, heel sterk achteruit gaat, daar moet ook een goede oplossing voor komen. Ja. ja, maar ja, goed, dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk. Zeker. Zomaar van de een op de andere dag. Precies. Ja. Je, jij draagt zelf een, ja, misschien in dat, in dat geheel een klein steentje bij, want jullie hebben hier in, in Nederland een werkgroep Initiatief Tunesië opgericht. Precies. Wat, wat is dat voor club? Een werkgroep Initiatief Tunesië is ontstaan door. Uh, ja, vanuit de groep Tunesische jongeren hier in Nederland... die zich wilden inzetten voor de, voor de Tunesiërs daar. Uh, eigenlijk direct na het, uh, na het vertrek van Benali... hebben we een bijeenkomst georganiseerd in Den Haag. Uh, waarin zo'n veertig mensen van verschillende Tunesische achtergronden aanwezig waren... om te kijken wat wij Tunesiërs hier voor de Tunesiërs daar zouden kunnen betekenen. En dat is natuurlijk heel lastig in te schatten, uh, nu vooral. Uh, dus we proberen daar eigenlijk invulling te geven... aan alles wat de Tunesiërs daar nodig hebben. Ja, en hebben jullie al iets bereikt tot nu toe? Ja, we hebben een uh, demonstratie georganiseerd voor de ambassade. Om, uh, om eigenlijk ook druk uit te voeren hier in Nederland. dat de ambassade ook veranderingen moet doormaken natuurlijk. Um, we hebben uh, ja, de bijeenkomst georganiseerd, ook op de universiteit afgelopen week. Uh, een soort van debatavond waarin mensen eens vragen kunnen stellen... Uh, waar dus een discussieruimte is. Uh, daarnaast hebben we contact met wat Tunesische ziekenhuizen... voor eventuele noodransoenen en uh, medicijnen die nodig zijn... Mm -hmm. En uh, ja, willen we in de toekomst eigenlijk ja, invulling geven aan alles wat, uh, wat Tunesiërs daar nodig hebben. En ja. waarmee ze kunnen helpen natuurlijk. En heb je veel contact met Tunesië zelf? Ja, ja op, dit, uh, op dit moment. Ja, vooral met, met mijn familieleden. En uh, ja, met de werkgroep natuurlijk. Iedereen heeft wel zijn contact in Tunesië die we, die we proberen te leggen. En te kijken wat ze daar nodig hebben. Ja. Ja. Er is ook wel een beetje kritiek op de jonge Tunesiërs. Er wordt gezegd van ja, we hebben jullie niet gehoord... terwijl Ben Ali druk bezig was met zijn bewind... en nu komt het allemaal wel naar buiten. Wat vind je van die kritiek? Uh, nou, dat, dat is onterecht. Uh, ja, ergens is het wel begrijpelijk dat mensen zo denken. Uh, maar het is voor ons hier in Nederland... en ik ben dan zelf ook hier gewoon in Nederland geboren en opgegroeid... is het moeilijk om de situatie daar te begrijpen... Want mensen werden oprecht gewoon. Ze, ze werden gemarteld en vernederd. Als je wat over de president zei, over het regime. En in principe mocht je niet aan het systeem zitten. En uh, eigenlijk, ja, na de wanhoopsdaad van Mohammed Bouazizi. Ja, dus die jongen die zich in brand stak, hè? Precies, de jongen die zich in brand stak. Hebben mensen toch. Ja, mensen, mensen voelden dat. En mensen herkenden zich in zijn wanhoopsdaad. Uh, waardoor ze hetzelfde eigenlijk uh, voelden. En daardoor gingen demonstreren. Dus er was eigenlijk een. Ja, er was een aanleiding nodig. Er was iemand nodig die, die het gewoon zat was... en die eigenlijk het voorbeeld zette voor mensen om te laten zien van... kijk, het is nu genoeg en we moeten er wat tegen doen. En het is heel begrijpelijk dat mensen jarenlang stil zijn geweest. Want iedereen wist wat de consequenties waren... als je wat over de president zei natuurlijk. Ja. Goed, jullie blijven doorgaan met die werkgroep... en contact houden met Tunesië. En ja. uh, hou ons op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. Want zeker, voorlopig nemen. gaat het even over Egypte. Zometeen trouwens ook in standpuntnl. Jij dank voor de uitleg. Sovien Marzouki dankjewel dat was dat. Hoi. Dank je. Het Radio Dagboek Deze week met... Jacco Elting, helaas niet meer als actieve speler bij het AB Amro-toernooi... maar nog steeds wel dagelijks aanwezig voor van alles en nog wat. Vroeger wilde Jacco Elting boswachter worden. Dat is niet gelukt, maar hij heeft een oplossing gevonden. Een huis in een bos, en daar kan hij zich helemaal uitleven. Ja, sjaak op klompen. Dat, is, uh, de, dat zijn de schoenen die ik het liefst, thuis het liefst aanhef... Uh, om het huis te lopen... En meestal uh, meester Sjaak heeft ze klompen. Dat zijn mijn, monden, mijn mondensloffen. <laughs> maar ik doe ze nu al uit. Want uh, ik uh, ga maar naast de tennis in mijn andere grote hobby ga ik, uh, eventjes uitleven zometeen. En uh, dat is uh, als het kan heel lang en heel veel met een kettingzaag uh, door het bos heen lopen. En uh, daar heb je toch wel andere schoenen voor nodig dan klompen. Dan heb je toch schoenen nodig die een uh, speciale... Een speciale bescherming bieden en met een stalen neus en een goede broek. Want anders dan is het veel te gevaarlijk. Ik moet eventjes uh, benzine pakken, want uh, de zaag is leeg. Dus ik moet even benzine erin. Dit is echt een heerlijk moment zo. Hè? Net zo'n beetje in de schemer. Dan uh, heb je dingen waar je over opgewonden hebt... of waar je druk mee bezig bent geweest. En dan, uh, zodra dat ding in één keer begint te lopen, dan, uh, dan uh... vergeet je heel veel. Dat was het maandag. Hè? Dat hebben we de wedstrijd verloren tegen Twee Polen toen in Ahoy. Toen had ik eigenlijk ook wel het gevoel dat ik al graag wilde gaan zagen. Ja, dat kwam er toen ik niet meteen met van. toen heb ik de volgende dag, ben, ben ik hier stiekem toch samen nog eventjes teruggegaan. Dan heb ik hier nog even een tijdje zitten zagen. Hij gaat zo aan. Ja, ik moet eventjes... Uh, even nog een, natuurlijk eventjes zorgen dat hij goed aan gaat. Ik heb de vorige keer iets te lang doorgezaagd. Dan moet hij nog eventjes langzaam warm draaien. Maar als hij dan ook een keer warm is, dan gaat het dadelijk gaat het hard. Uh, Voordat ik erg net ben, ik anderhalf uur verder. En dan. Uh, oh, de oh, tijd is uh, voorbij gevlogen. En dat is wel het grootste goed. Ik heb uh, nu natuurlijk ook met uh, gezin en kinderen en werk. en dingen die je doet. En uh, dat dat eigenlijk wel de grootste luxe is. is Dat je gewoon toch heel veel dingen mag doen uh, waar je veel plezier aan hebt. En uh, ik merk alleen uh, dat ik voor mezelf daar nog, dat ik daar nog strenger in moet worden. En dat ik nu toch ook heel veel dingen nog steeds doe... omdat we gewoon natuurlijk veel op onze hals halen. Waar ik, ook, waar ik me ook steeds heel sterk aantrek. En dat geeft ook wel soms pijn in je buik. In de afgelopen periode was een van de dingen was het ook... het fysiek aspecten, dat je zelf niet lekker in je vel zit... of dat je te weinig hebt gesport. Nou, dat is gelukkig sinds ja, dat we besloten hebben om te gaan spelen... Is dat, is dat gewoon nu over. Dat voel ik me hartstikke lekker. En nu nog, ja, nog iets meer in het kopje ook. Dat je voelt dat alles goed gaat, goed staat... En dat je dan ook daar iets meer van kan genieten. En dan ben ik, ik heb gauw de neiging om altijd meer, beter, sneller, groter, uh, efficiënter. En uh, dat blijft natuurlijk ook wel belangrijk. Maar uh, dat je dan soms iets te weinig geniet van het moment dat je eigenlijk mee bezig bent. Soms is de weg ergens naartoe of het proces is soms ook ontzettend leuk. En dan heb ik wel gauw de neiging om dat, uh, om dat te vergeten. Het was een zeer eenvierde week met teleurstellingen en met hele mooie dingen. Met uh, uh, lange dagen, laat naar bed, uh, fysiek geweld en uh, uh, mentale uh, puzzel. Ja, ook toch wel van het blij zijn uh, met onze eenmalige comeback in, bij het AB Amro toernooi. Maar tegelijkertijd toch nog steeds dat boos zijn bij verliezen. Het beste medicijn in dat geval is gewoon, gewoon weer hard, hard werken en dan gewoon simpele dingen doen. Dan komt vanzelf alles in de, in de bovenkamer weer recht te zitten. Spijt ken ik überhaupt niet in mijn leven, dus dat is wel heel mooi. Achteraf heb ik wel eens natuurlijk dat je zegt van oh, dat had ik anders moeten doen of uh, dat is niet slim geweest. Maar uh, ik probeer altijd een keuze te maken met alle informatie en kennis die ik heb op dat moment. En dat doe ik dan ook met volle overgave. En als het dan niet gelukt is of het is klaar. Dan is het klaar en als ik soms andere informatie daarna krijg... dan kan het best zijn dat je je keuze moet bijstellen. Ik ben onvoorstelbaar graag thuis en ik weet van elk kruis in Nederland... op de seconde nauwkeurig hoe laat ik thuis ben. Aan de andere kant ben ik heel graag ergens anders. Dus Het is, heel beetje, het is een beetje dubbel, zou ik maar zeggen. Zoals mijn hele leven wel dubbel is, maar... Uh... Ja, het zit daar een beetje tussenin. Joer, het laatste deel van het radiodagboek van tennissen Jacco Elting werd gemaakt door Anne van der Veen. Meer terugvinden over dat radiodagboek is mogelijk op lunch.ncv.nl/slash radiodagboek. En dan rond dit tijd zitten, maken we altijd bekend wie we volgende week eh, zeg maar in de nek gaan heigen. Dat wordt interviewer en schrijver Frank van der Linden. En dat heeft alles te maken met het grote interviewgala dat volgende week woensdag wordt gehouden. Frank van der Linden dus in het radiodagboek de hele volgende week. Zometeen de stelling in stand.nl. De internationale druk op Mubarak moet flink worden opgevoerd. U mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. Uh, daar gaan we zometeen over praten met Adzo Nicolai, Tweede Kamerlid voor de VVD. Maar eerst is hier Ewout de Jong. Radio 1: Het NOS-journaal. In Cairo en andere Egyptische steden loopt de spanning op. In Cairo zijn opnieuw duizenden mensen op de been. Volgens verslaggever Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep is de toeloop groot. Behoorlijk groot. Het is heel lastig te zeggen hoe groot het precies is. Omdat niet iedereen op het Tahrirplein is, maar ook eh, in de straten en naast. En bij het gebouw van de staatstelevisie. En ook zijn er, eh, er zijn op dit moment enkele honderden... die bij het Paleis eh, leuzen staan te roepen. Dus het verspreidt zich wat meer door de stad. En daardoor wijken veel betogers uit naar andere plekken... zoals het gebouw van de Staatstelevisie en het Presidentieel Paleis. Volgens televisiezender Al Jazeera groeit ook het aantal militairen. Maar tot nu toe wordt er niet ingegrepen. Wel heeft het leger de weg naar het paleis afgezet.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 AWP nou, 1 Verkeersinformatie met één file na een ongeluk op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht tussen Ermelo en Strandhorst. 3 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt Jurgen van der Berg. Gisteravond was er eerst grote vreugde onder de demonstranten op het Tagrierplein in Cairo. De Egyptische president Mubarak zou zijn onmiddellijke ontslag aankondigen. Maar de vreugde sloeg om in woede. Toen bleek dat hij alleen maar wat verantwoordelijkheden overdroeg aan zijn vice-president Suleiman. We gaan ervan uit dat er een vreedzame en ordelijke transitie plaats heeft zo snel mogelijk. En. Het tempo waarin dat gebeurt, is natuurlijk toch in eerste instantie aan de Egyptenaren zelf. Wat Obama nog steeds niet doet, is keihard zeggen... Hè, Mubarak moet nu, vandaag, vrijdag zijn spullen pakken. Hij blijft eh, benadrukken, dit is een zaak van de Egyptenaren. Hij zegt, de Egyptenaren is beloofd dat de macht zou worden overgedragen. Maar nog steeds is niet duidelijk... Uh, dat dat echt gebeurd is, dat het iets voorstelt en dat het genoeg is. Ja, dus is er weer een nieuwe dag van protesten waarbij de spanning oploopt. De blik is niet alleen meer gericht op het Tahrirplein, maar ook op het buitenland. Want Amerika en de EU houden zich vooralsnog afzijdig. De Egyptenaren moeten het zelf maar doen, zo lijken ze daar te zeggen. Maar is dat ook zo? Moeten de Egyptenaren het inderdaad zelf doen? Of wordt het nu eens tijd dat de internationale gemeenschap... zich volmondig uitspreekt tegen Mubarak? Niet alleen verbaal, maar bijvoorbeeld ook met sancties die opgelegd worden. Ik ga erover doorpraten met Adso Nicolai, Nikolai, buitenlandwoordvoerder van de VSK in de Tweede Kamer. Hij is ook oudstaatssecretaris van Europese Zaken. En hij is hier bij ons in de studio. Welkom meneer Nicolai. Goedemiddag. Bedankt. Drie keuzes. U kent het klappen van de zweepje tussen ja en nee graag. Uh, ja of nee, moet ik zeggen. <laughs> ja, Hoewel, ja. soms kan het ook ja en nee zijn. Nou ja. Oh, dat geeft u een mooie uitweg. <laughs> ja. ja. Hier is de eerste. Ik dacht gisteren ook dat Mubarak zijn vertrek zou bekendmaken. Nee. Ik was er graag bij op het Tagierplein nu. Ja. En na Tunesië en Egypte zullen meer Arabische landen volgen. Jazeker. Goed, nou, u mag thuis ook meepraten, Natuurlijk, of waar u ook maar bent. De stelling luidt als volgt. De internationale druk op Mubarak moet flink worden opgevoerd. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070. Dat kost wel 50 cent, dus u mag ook gratis bellen. Nummer 0800-1101. 0800-1101 kunt u eens of oneens ook een beetje motiveren. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar hetstand.nl. Internationale druk op Moabarak moet flink worden opgevoerd, meneer Nicolai. Eens of oneens. Ja, daar ben ik het mee eens. Uh, natuurlijk is het waar dat wij, dat land, wij buitenlanders dat land niet, niet kunnen hervormen. En dat Egyptenaar dat zelf moeten doen. En daar heb ik op zich ook wel vertrouwen. En als je kijkt naar wat er in de bevolking nu gaande is. Dat dat zou moeten kunnen. Maar uh, je moet als buitenland wel op de goede manier zoveel mogelijk druk nu uitoefenen. Want uh, vanzelf gaat het nu op dit moment, vind ik, precies de verkeerde kant op. Ja, het blijft een beetje steken nu. Ja, ik vond het echt zeer verontrustend. Uh, wat letteren, ik, ik verwachtte wel dat hij niet uh, zou zeggen. Waarom, ik ga nu, uh, Ja, dat, kijk, dat, dat is uw probleem als ik alleen maar ja en nee mag zeggen. Ik verwacht ook niet dat hij dit zou zeggen. Maar ik, ik was helemaal niet van. Oh, ik, het was heel onduidelijk wat hij zou gaan zeggen. Dat was ook wel in de journalistiek zo. En ook uh, zelf had ik twijfel. Ja, zoals iedereen wel twijfel kan hebben. Je ziet een patroon wat je heel vaak ziet bij, bij dictaturen: uh, de macht kan het niet uit handen geven. Soms zelfs misschien nog wel met een bijna psychologisch motief. Dat ze ook echt denken dat het niet kan zonder hen. Of dat Mubarak dat denkt. Maar uh, 30 jaar is Mubarak aan de macht. En dat hele regime, al die mensen daaromheen. Dus men kan zich eigenlijk niet meer voorstellen hoe dat land zou zijn zonder hen. Dat is een vergroei, ver, ver, vergroeid proces. En dat vond ik dat je op een, op, op een uh, schokkende manier zag. Ja. Uh, Mubarak gebruikte mooie woorden. Maar het was natuurlijk alleen maar uitstralen dat zonder hem was er eigenlijk ja. geen Egypte. Ja. Dus hij moest dat heel zorgvuldig aan andere mensen stap voor stap misschien gaan overdragen. Ja, goed, als je het, als mis... je het van hier zo'n beetje bekijkt... heeft het ook iets ontzettend zieligs of zo, die man. Die staat daar maar. en die, die, die, die, Hij lijkt als eentje, in zijn eentje er nog alleen nog mee te geloven. Lijkt ja, dat dan. is natuurlijk helemaal niet zo. Zo'n zo man is natuurlijk is ook oud... en heeft een heel, eh, ja, een heel, heel circuit van mensen... achter hem en om hem. Onder andere is die nieuwe vice-president. Die, Suleiman. die natuurlijk ook alleen maar rechterhand. Ja, Suleiman ja. die ook alleen maar rechterhand van hem is. is ook echt gehaat in het land, begreep ik. En het, ja, als baas van de veiligheidsdiensten ja. ben je niet populair in de regio. Ja, ja. Maar het leger is natuurlijk de andere grote... of andere, dat is natuurlijk een, een groot geheel van het leger... die daar een hele belangrijke rol speelt. Dus we moeten niet alleen maar op deze meneer Mubarak ja. concentreren... maar hij staat voor een regime wat gewoon de macht... dat zie je hier aan alles, toch niet uit handen wil ja. en, en hij verwoordt dat dan in zo'n toespraak natuurlijk. Even over dat leger, want dat is natuurlijk interessant. Gisteren waren het eerst berichten dat, dat zo'n legerwoordvoerder zei... van nou, tegen het volk wek, he, Mubarak gaat spreken... maar he, jullie wensen worden gehonoreerd. Dus... Dus iedereen denkt, nou, dan, dan zal die wel weggaan. Want dat is hun belangrijkste wens. Nou ja, gebeurt niet. Uh, vanochtend een toespraak van het leger. En die zeggen van, uh, nu moet jullie even ophouden met het gezeur. Uh, in september verkiezingen. Wij zorgen ervoor dat het allemaal rustig blijft. En uh, gaan weer aan het werk. Ja, nou, ik, ik heb het eerder al over verbaasd. Dat je zo weinig ziet van, van verschillende opvattingen binnen het leger. Die zijn er natuurlijk. Uh, al was het maar de verschillende onderdelen van het leger. Lucht en landmacht en andere onderdelen of hoog en laag. Uh, het zou kunnen. Maar zoveel weet ik daar ook niet van dat ik dat kan bevestigen. Eh, dat dit een, iets zegt over inderdaad verschillende opvattingen. Dat een deel van het leger misschien wel zegt. Het zou sneller moeten. Maar ja, uiteindelijk hebben we het ook toch te maken met wat je nu ziet. En dat is dat het leger toch gewoon achter Mubarak gaat ja. staan. Ja, dat kan je ook, had je ook niet echt anders moeten verwachten. Want het is heel goed hoe ze zich op straat opstellen. Maar eh, ze zitten natuurlijk toch aan die kant van de streep, namelijk aan de macht. Ja. Het is ook ironisch dat we nu het leger. Zeggen ze, moeten we gaan vertrouwen op de democratisering van onderop mogelijk te maken? Ja, dat ook, hoe zot kan het worden? Dat is ook wel eens anders. Hè? Ja. Ja. Uh, ja, u hebt ook geen glazen bol. Maar wat, wat gaat er dan nu gebeuren in, in deze situatie? Want uh, ja, die mensen zijn nu opgeroepen, ook door die legerbaas: van de, ga nu maar naar huis en ga aan het werk En het komt allemaal goed. Nou, we zien hier de beelden, ze staan er nog allemaal. Ja, ik vind het echt verontrustend. Het is natuurlijk een totale uitputtingsslag. Hè. Dat is natuurlijk waar het regime ook op gokt. Dat als je 2,5 week uh, hier uh, zonder veel slapen en eten... Uh, op zo'n plein verblijft... dat op een gegeven moment ze gewoon echt afhaken en uitgeput raken. En ook niet genoeg nieuwe mensen meer uh, te vinden zijn die dat dan weer uh, opvullen. Uh, aan de andere kant... Moeten je zich even voorstellen. Dus Tweeënhalve week zitten daar mensen in die onmoeilijke omstandigheden. Soms zware omstandigheden, want ze echt aangevallen worden. Um, het is onwaarschijnlijk, vind ik, hoe, hoe rustig en geordend en beschaafd dat blijft. Dat moet je je toch voorstellen. Want het is toch een kruidvat waar je zegt: één lont erin en de boel barst daar. En alles wordt ja. vernield of er onderling gebeurt. Eén één in de nacht uh, of na een koningin de dag nog een beetje blijven hangen in Amsterdam. En je hebt al meer getoe dan je hier tweeënhalve week. Met ja. al die... Dus dat geeft op zich ook wel weer hoop dat er blijkbaar zo'n, ja, niet alleen strijdlust is... maar ook, ook een verantwoordelijkheidsgevoel ja, lijkt ja. te zijn. Ik vind dat verbaasend van zo'n hele grote menigte. En, en op zich hoopgevend. Ja, het, het zou natuurlijk kunnen helpen dat het buitenland... Uh, toch eens wat fermer nu gaat optreden. We, we horen toch heel veel diplomatiek taalgebruik. Ja, je hebt er twee dingen altijd, hè? Uh, wat je binnenkamers doet en buitenskamers. Uh, het is de vraag of het helpt om met de megafoon nu te zeggen... maar Barack moet vandaag weg. Als president Obama dat zou zeggen, weet ik niet of dat effectief zou zijn. Want er zullen ook Egyptenaren zijn... die misschien niet aan de kant van Mubarak staan... maar ook wel gevoelig zijn voor het punt... ja, maar wie maakt dat dan uit? Wij ja. of hij, zei, hij speelde daar ook in in zijn toespraak, hè? De, de, ja. de buitenlandse en dat, vind ik, dat vind ik verstandig, maar dat is de buitenkant. Dat is wat je publiek doet, het openbaar doet. Ik hoop en ik vertrouw er ook op, maar weet dat ook niet zeker... Dat er wel degelijk wordt duidelijk gemaakt... dat Moebark echt beter vandaag dan vanmorgen kan opstappen. Bent, maar ik, durf ben, niet, ik durf daar niet nee, uh, geheel op te vertrouwen. U bent staatssecretaris van de Europese Zaken. dus U hebt vast ook wel eens in zo'n overleg gezeten. Hoe, ja. hoe, hoe werkt dat dan? Wie, nou, wie gaat daar dan heen en zegt dat tegen die mensen rondom Nou, in, in, in dit geval, dat was toen nog een beetje anders geregeld... hebben we gelukkig in ieder geval als Europese Unie... één vertegenwoordiger, mevrouw Ashton. Um, die zal dan in zo'n... ...vertrouwelijk gesprek, soms ook inderdaad gewoon onder vier ogen... Hè? Zo, ...dat zou eigenlijk het beste nog zijn... ...duidelijk maken dat dit niet geaccepteerd zal worden... ...wat nu is voorgesteld door Mubarak. En ja, dan moeten ze zich toch voorstellen... ...dat het eigenlijk vrij ordinair dreigen zou moeten zijn. Luister eens, beste eh, president... ...en natuurlijk moet u het zelf bepalen en uw land... ...maar wij zeggen u het volgende... ...als u het in dit tempo ongeveer doet, dan gebeurt er dat... Namelijk dan, dan, zal er nog steun zijn voor uzelf of uw familie of het land of weet ik wat. En omgekeerd, dat is dan de carrot, omgekeerd de stick. Als het later wordt of anders wordt of slechter, dan kunnen wij misschien niet tegenhouden, geachte president, dat het volgende gaat gebeuren. Kortom, in dat diplomatieke verkeer binnenkamers kan je natuurlijk een heel veel druk zetten. Ja, en, en het volgende is dan maar, economische sancties. of nou ja, dat soort En daar dingen. zit natuurlijk wel een spanning, omdat je dat dan ook economisch moet, dat het risico moet lopen, zeg maar. He, dat iedereen heeft natuurlijk ook belangen. En het tweede. En dat is wel een hele lastige afweging. Hoe ernstig het ook is wat hier aan de hand is... het is wel waar dat een instabiel Egypte voor het hele Midden-Oosten... en uiteindelijk ook voor de veiligheid tot hier in Nederland wel een risico is. Ja. Dus natuurlijk moet je ook niet hopen dat je kan zeggen... wat een helden zijn we allemaal geweest een Mubarak is weg, het regime is omver. Maar er is nu chaos. Of ja. de moslimbroederschap grijpt te macht. Dat, ja, dat, dat, dat, dat, dat zijn wel opties die natuurlijk ook wel risico's voor zijn. Dat we over tien jaar zeggen, zijn. die Mubarak was zo slecht nog niet. Nou, dat zullen we denk ik niet snel zeggen. Maar je weet het niet, hè? De, de, de muur... Ja, we hebben de, het heel lang gezegd als Westen. Ja. Hè? Laat hem daar maar lekker zitten. Hij heeft de touwtjes aardig in handen. we ja, vonden het wel prima met z'n allen. En we weten inderdaad nog niet wat er gebeurt. Want natuurlijk hopen we nu heel erg dat de, de, de, de vrijheidsdrang zal gaan, over, gaan, gaan winnen. De muur gaat vallen. De muur gaat vallen in Egypte. En trouwens ook voor september. Maar je weet niet zeker of hij naar de goede kant valt. Er is absoluut toch nog een risico dat toch de... de, de de, de meer islamistische, in ieder geval de, de streng islamitische krachten... die moslimbroederschap, uh, moslimbroederschap uh, zich ontpopt uh, op de verkeerde manier. En wat ik eigenlijk nog niet zoveel in de analyses hoor... er wordt erg geschetst, de de jongere, de de jongere generatie... die allemaal die vernieuwing wil. Wat je in Egypte ziet, eigenlijk al, al, al een jaar of tien... is dat ook onder jongeren, gewoon uh, hippe jongeren... Uh, dragen van hoogtoefjes enorm is toegenomen. De hang naar islam mm -hmm. alleen is toegenomen, dus er is ook nog een risico dat echt fanatieke elementen in zo'n moslimbroederschap... Ja. nog over zouden kunnen slaan naar wat er in, in die jonge generatie nou, ja. uh, leeft. En dan heb je opeens een hele andere maar, constellatie. Maar dit laatste ook, uh, dus boel dus chaos, daar zit niemand op te wachten. En zeker niet ook als dat de verkeerde kant op rolt, Dus naar die, die moslimbroederschap, wij hier in het West helemaal niet. Maar dat geeft ook aan waarom er op voeten wordt... Geopereerd door bijvoorbeeld Amerika, door Europa? Nou ja, zoals gezegd, ik hoop dat ze dat binnenkamers niet doen. Omdat ik echt geen uitweg zie uh, in de richting die nu wordt geschetst. Ik zie niet het lukken dat dit op deze manier tot september uh, overeind blijft. Er is nog niks concreets gezegd. Nee, dus er is sprake van enige overdracht van enige bevoegdheden van een president aan een vicepresident. Nou, punt 1 is het van de regen de drup. En punt twee weten nog heel niet eens wat ja. het over gaat. Er is sprake van opheffen van de noodtoestand... als de voorwaarden daarvoor gunstig genoeg zijn. Ja, dat zal dertig jaar lang al gezegd zijn, denk ja, ik. Ja. Dus die mensen die blijven daar terecht ook staan. Want die denken ik hoop dat, dat, ze, dat, dat, ze ze blijven, al, dat ze het uithouden daar. Hebben wij hebben makkelijk goed. praten hier, maar ik hoop dat ze het volhouden. Uh, de laatste berichten trouwens via allerlei uh, media... is dat Mubarak mogelijk weg is uit Cairo. Dat zegt uh, Al Arabiya en ook uh, Christian Ammanpoor van CNN. Maar er is nog verder geen bewijs van. Dus nou ja, dat zou toch een, een teken kunnen zijn. We gaan naar... U blijft mee... Luisteren. We ja. gaan naar onze luisteraars toe, uh, want we zijn benieuwd naar u eens of oneens op de stelling: de internationale druk op Mubarak moet flink worden opgevoerd. Ik zal hem ook nog even keer verversen. Dan hebben we echt de laatste stand van zaken wat betreft de percentages. En daar komen zij dan. Lieve Noor, hoe staan we ervoor? 68% is het eens met de stelling, 32% is het oneens en er is door ruim 1100 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ja, ik denk het wel, maar dan uh, vriendelijk. Eer toch beslist en uh, duidelijk vooral, en niet de VVD-Amerikaanse manier van dreiging in te grijpen. Niet op die manier, maar uh, ja. Mubarak, ja, en vooral zijn baantjesjagers, zijn kliek, willen blijven zitten. Of in ieder geval, hij is nog niet gewend dat hij moet luisteren naar zijn volk, en dat hij niets meer in te brengen heeft. Ja. En eh, de zak van eh, Tunesië geeft hij de schuld van Laffaart. je bent gevlucht. Maar hij, hij zal voor eh, openheid moeten zijn. Ja. Overleggen, dat, dat kan niet. Nee, dank, dat u wel. dank u wel voor het bellen. Standpunt.nl, goedemiddag. Met een half Maagond, goedemiddag. Nou, ik, ik ik vind het een echt een bezopen stelling. B wat <laughs> wil men hier nou eigenlijk? Mubarak die is een trouwe bondgenoot van Amerika en het Westen. Nou, wat willen we nog meer? Wat er ook gaat komen als je straks, het, als die zogenaamde vrijheid, die, die, die, die, die Egyptenaren die gaan straks kiezen. En wat kiezen ze dan? Dan kiezen ze waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk moslimbroederschap. Nou, als je jezelf wil gaan regeren als een, als een tirannie, zoals in de oudheid het al gebruikelijk is met, met, onder een moslimbewind, dan, dan is dat een keuze. Dan moeten ze de gevolgen zelf van dragen. Ik vind, het, ik vind het, ik vind het zo onbegrijpelijk dat hier mensen zijn die hier nog enige sympathie voor op kunnen brengen. Het is een, het is een boef, zoals in elke Arabische staat geregeerd wordt door een boef, maar het is het is onze boef, zal ik maar zeggen. Dus. Het, het alternatief, zie ik, is de bos moslimbroederschap. En ik, ja. Als de mensen me niet willen begrijpen hoe, wat de gevaar dat inhoudt... Dan, ja, ja. dan denk ik dat wij daar ook aan onderdoor gaan. U, op... u denkt dat het een tweede Iran gaat worden dan? Ja, dat ja. is heel duidelijk ja. het voorbeeld. Goed, dank u wel voor het bellen. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met mevrouw Meijer. Mevrouw Meijer, zeg maar. Uh, ik, uh, ik wil zeggen dat ik mateloze bewondering heb voor het volk van Tunesië en van Egypte. Ik vind het zo geweldig. Ik bedoel, ze staan als één blok achter hun, uh, achter hun eisen. Maar wat moet de rest van de wereld doen, vindt u? Uh, die moet uh, be bekennen dat, dat, het, dat het volk dus gelijk heeft. Ik stel voor dus uh, eigenlijk, dat is heel klein... Maar stuur post aan het volk van de kaarten, weet je wel? Om ze te steunen. Om te En dat de rest van de wereld met ze meeleeft. Ja, goed, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, het is met weer Rondaan. Goeiedag. Dag. Dag, meneer. Ik, ik ben gewoon voor de feit dat gewoon Amerika uh, gewoon, uh, en Europa. Uh, proberen gewoon uh, de druk te doen over, uh, voor Hosin Mubarak dat hij kan vertrekken. Ik ben zelf de Tunesië afkomstig en uh, wij zijn begonnen met de revolutie. En ik ben blij dat het is gewoon zo zijn verspreiden over de hele Arabische wereld. Yeah. En uh, de, over de, dat is ook, wat vind ik zelf ook, door de feit dat het is door de uh, Europese Unie en uh, Amerika altijd is... Uh, binnen en binari, zo worden gewoon gedekt en geholpen. Yeah. Nu het is het gewoon tijd dat om iets anders doen, op een andere manier gewoon de druk... Uh, ...en dat hij gewoon, gewoon zo snel mogelijk vertrekt. Maar hoe, dan, laat... maar hoe dan? Hoe zou dat dan moeten? Bijvoorbeeld door economische sancties in te stellen? Maar ja, do, do, daar... door economische sancties, maar... Ik, maar ik daar denk, heeft het volk ik, ik... ook last van. Wat zegt u? Daar heeft het volk toch het meeste last van, denk ik. Ja, klopt, klopt. Maar ik, ik, er is een andere oplossing. Omdat hij is gewoon even corrupt. Ja, en het is precies, de benali, hij heeft geen andere oplossing... ...gewoon naar Europa te vluchten. En daarom blijft hij gewoon aan de macht. Ja. Dat, is niet, dat is niet anders. Nee. Het is om de bevolking te, de, de, de, te beschermen. Maar gewoon voor, voor zichzelf is het heel belangrijk... en voor de rest van zijn ja. familie. Zegu We zitten allemaal in Europa nu. En als ik heb geen eigen revue, geen ander land... om daar te, te, te blijven uh, voor de rest van hun ja. leven... En, uh, uh, dan blijft hij gewoon aan de macht. Ja. Dus ja. hij wil gewoon zekerheid dat hij is gewoon beschermd in Europa of in Amerika. Ja. Goed, dank voor het bellen. Stand.nl. Goedemiddag. Goedendag. Hallo? Ja, zeg maar. Oké, okay, goedendag. Ik spreek met de heer Heijlen. Kijk, ik wil er een uh, stelling reageren. Ik ben het niet mee eens met de stelling. Om de volgende reden. Kijk, democratie is heel belangrijk. Maar het had het, het weten uh, daarvoor moeten ingrijpen En om de beste op de hoogte te stellen. Maar nu is het niet geloofwaardig meer. En uh, voor die reden moet je eigenlijk de eigen nog met te laten. En dan komen ze zelf uh, het probleem oplossen, de, lijkt mij. Want het is bijna opgelost. En toen is niet ook op dezelfde manier gaan. Als het aan het westen lag... Wat nog de president van Tunesië ook nog aan de macht. Ja. Maar ja, goed, als, als, als, als Mubarak weggaat... dan is het probleem natuurlijk nog niet opgelost. Nee, maar dat is wel het begin. Ze zien nou het licht, maar dat hebben ze zelf gedaan. Niet Amerika of niet het westen. Nee, u zegt het... Met respect, want ik ben eigenlijk het voor democratie... ik kom zelf uit een dictateurland, uit ja. Eritrea. Ja. En we moeten met mensen met zelf beginnen. En het westen moet eigenlijk daarvoor ingrijpen. Niet als het te laat is. Nou is het al te laat en dit ja, ja. gebeurt. Ja. Dus. Goed, duidelijk punt. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met uh, Ferdinand Hossenbux. Ferdinand. Jurgen, ik ben het eens met de stelling. Alleen, ik vraag me af of die opvoer van druk wel zal helpen. Kijk, de Amerikaanse president die draait al de dagen om de hete brei heen. Joh. En op het moment denk ik zelf hoor, dat de levertop in Egypte moet ingrijpen. Want ik zei het al eerder, joh. het volk loopt op zijn laatste tijden en het blijft doorsudderen En voor het land zelf is het niet goed. En in de regio daar al helemaal niet. En wat nu allemaal Daar speelt. Joh. Ik had gisteravond echt gedacht hoor, dat de Mubarak, nadat hij op de televisie was verschenen, het veld zou ruimen. Maar ik denk zelf... Joh. Dat op het laatste moment voor hij op televisie kwam. toch wat is gebeurd. Eh, met betrekking tot de Laker Top Hill. Het kan niet anders. Ja, je, je denkt dus dat hij. afhankelijk van plan was om misschien weg te gaan. dat ze toch gedacht hebben. Hè, we houden hem toch nog even als, als ons boegbeeld. houden we hem overeind? Ja, kijk, en dat is, nou het, het, het, dat is nou, om het zo te zeggen, helemaal fout de boel. Want kijk, je, je zei ze net ook al, er doen weer andere geruchten de dat hij al de hoofdstad zou hebben verlaten. Weet je, het is allemaal, uh, het is allemaal in het ongewisse. maar nogmaals, die man moet weg, joh. Het valt niet is een gewoon zat. Ja, goed, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Van Binsbergen, Arnhem. Goedemiddag. Ik vind dat we hem goed in de gaten moeten houden, want hij hoeft niet meteen... Ik ben trouwens niet eens met de stelling. Oh. We hebben hem 30 jaar... Uh... Maar ze gaan laten gaan, zelfs in allerlei opzichten gesteund. En nu moeten we zorgen dat er een goede opvolger komt. Hebt u, hebt u, ik... hebt u iemand op het oog? Nee, ja, ik wil het zelf wel doen. <laughs> ja, nou ja. Maar we, maar we moeten... Ik vind ook, uh, waarom hebben we veel, niet veel eerder iets van dat land vernomen? Ja. Bijna de helft ja. weet niet dat dat een, uh, een dictatorschap daar zat. Ja, ja, nou ja we gingen er altijd op vakantie en zo. Ook de media moet als er een nieuwe man zit, we moeten daar naartoe blijven gaan op vakantie en mee handelen. Niks, geen sancties. Het moet een democratie worden. En als dat een jaartje langer duurt, dat maakt niet uit. Die man die gaat toch weg, EPI, heeft hij gezegd of dat hij vandaag gaat of over twee weken, dat maakt niet uit. Maar ja. we moeten goed zorgen, goed goed opletten wat er voor terugkomt. Ja, zeker. Uh, maar ja, democratie betekent wel... dat wij daar verder geen invloed op hebben. En als dan blijkt dat de moslimbroederschap de grootste wordt... dan, dan zijn zij de baas ineens. Ja, maar dan moet Amerika alle tanks en vliegtuigen maar terughalen. <laughs> ja, oké, okay, dank u wel. Stamptereld, goedemiddag, u bent de laatste. Ja, goedemiddag, Met mevrouw Verkijk. ik ben wel Nijssel. Nou, ik vind dat uh, Europa zeker uh, druk moet uitoefenen op uh, Mubarak... En uh, ook zijn tegoede moeten bevroren worden. Want als je gisteren in het AD leest... vastgoedbank, New York, Beverly Hills, Washington... Uh, Paleizen, Huizen, Londen, Parijs, Frankrijk, Zurich, Dubai, ja. Mumbai... Ik vind, ja. Europa heeft nu een taak. Alles bevriezen van die vent op de Zwitserse bank. Oké, okay. het is duidelijk mevrouw van Kijk, bedankt. Ja. Dag. Goedemiddag. ik ga snel terug naar Adso Nicolai, want die heeft meegeluisterd hier. Um, uh, nou ja, u hebt de reacties gehoord, maar eerst maar even het eerste oordeel misschien geven. Nou ja, het verbaast me eigenlijk nog wel dat er toch vrij veel mensen zeggen... ja, pas op met die buitenlandse uh, druk. Uh, onder andere, ja, dan had je het maar eerder moeten doen. Dat is nooit de reden om het nu te laten. Je kan alles ah. vinden van hoe er eerder iets had moeten gedaan. Ja, nee, maar we staan nu voor deze situatie nee, en, okay, en ik denk het, dat het goed is om nu... Het goede te doen. Dat is niet met de megafoon zeggen wij bepalen wat er in Egypte moet gebeuren. Maar wel binnenkamers maximale ja. druk. Maar die meneer uit Tunesië zei. Het land wat nu helemaal ondersneeuwt... eigenlijk. In de, in de berichtgeving over Egypte. Daar hebben we zo even aandacht aan besteed ook. Die meneer uit Tunesië zei ook. van ja, laat het maar gewoon aan onszelf over. en bemoeien jullie nu maar met je eigen zaken. Ik denk dat heel veel mensen op het Tahrirplein en verder in Egypte ook heel blij zijn met de steun. die er van andere kanten komt. En ook heel blij zijn met de journalisten. die daar uit heel veel landen zitten en hier verslag van doen. En ik denk dat het wel degelijk heel motiverend is om te weten dat de wereld meekijkt. Mm. Maar het is ook wel makkelijk natuurlijk van het westen. Maar nogmaals, we doen er allemaal mee. En, en Mensen zijn op vakantie geweest en vinden het allemaal prachtig in Egypte. Uh, maar wetende dat daar eigenlijk een, een grote boef zit. Onze boef, zei een van de luisteraars. Ja, maar dat, dat is een vorm van realpolitiek die ik weer niet deel. Uh, want zoals gezegd, we staan nu voor deze situatie. En natuurlijk heeft het westen belang bij een stabiel Egypte maar even cynisch geredoneerd Ik denk dat het op deze manier niet de beste weg is... om stabiliteit te handhaven. Als Mubarak probeert te blijven zitten tot september... verwacht ik dat het voor die tijd... Misgaat. dus zelfs vanuit een wat cynische machtspolitieke redenering... denk ik dat je nu moet zorgen dat er sneller een overdracht uh, plaatsvindt. Ja, uh, We hebben hier intussen natuurlijk de monitor aan. Ik heb dat bericht al even gemeld. Hè. Dat is verder niet bevestigd dat, uh, dat Mubarak zelf al zou hebben verlaten. Maar we zien uh, beelden uit andere plaatsen waar, het, uh, waar men bezig is te demonstreren. Daar gaan ze ook naar overheidsgebouwen. Ik begrijp dat het leger ook de, de presidentiële paleizen aan het beschermen is. Dus hoe gaat dit de komende uren verder? Ja, dat weet ik natuurlijk ook niet. Uh, ik zie al Jazeera wordt niet bevestigd dat Mubarak vertrokken zou zijn. Dat zou ik ook niet verwachten als ik kijk naar hoe de ontwikkelingen tot nu toe zijn geweest, maar uh, dat zie je daar nog niet. Uh, nou ja, wat iedereen verwacht, is dat het wel toeneemt. Na het vrijdaggebed, uh, dat zie je in uh, Cairo, maar ook op andere plekken, zien we het hier op de monitor ook. Online kunnen we dat ook zien. Dus dat zal toenemen. Ja, dat betekent dat dus dat hele idee van dit zijn toch, uh, dit is toch een gebaar van, uh, van de machthebbers. Uh, en het leger dat daarop inspringt van gaat u nou alsjeblieft naar huis, dan zullen we heus wat gaan doen. Dat dat dus niet lijkt te werken. Nee, dat was zo wat iedereen had kunnen verwachten, behalve als je in je eigen wereld bent gaan geloven... op de verkeerde manier, zoals Mubarak en de Zijnen. Ja. We zullen het er vast nog een keer over hebben de komende tijd. Dank voor nu en de komst naar hier. Graag buitenland woorden voor de VVD. Kijk nog even naar de eh, voorlopige tussenstand. 68, 32 is nog steeds de percentages voor. 68 eens met de stelling. En er is door 1200 mensen gestemd. U kunt de hele middag blijven reageren. Ik ga schakelen met eh, de kroon in Amsterdam aan het Rembrandtplein. Daar zit Jan Mom klaar en die vertelt ons wat de onderwerpen zijn van vrijdagmiddag live. Job Cohen die loopt hier net binnen en die gaat uh, vertellen hoe hij campagne gaat voeren... voor de Partij van de Arbeid voor de Statenverkiezingen. Natuurlijk gaan we het ook over Egypte hebben. Mark van Warmedam, dat is een theatermaker. Die was in de Tweede Kamer om te praten over bezuiniging op kunst en cultuur. die Heiting, gastrecensent en natuurlijk alle vaste rubrieken en live muziek... van Desert Kids, zo direct in Vrijdagmiddag Live. Met Jan Mon dus, zometeen na tweeën. Ik wens u vast een prettige vrijdag, verder prettig weekend. Goedemiddag.